Ik zal ook inshallah in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Jullie hebben kennelijk, of het is jullie kennelijk opgevallen dat wij bezig zijn met het behandelen van de gezinssituatie. En ik ben vandaag begonnen door te zeggen dat als er zich problemen voordoen binnen het gezin, dan is het niet de bedoeling dat men als oplossing daarvoor de scheiding uitspreekt, of dat men geweld gebruikt. De oplossing zit hem in de volgende zaken, namelijk het tonen van geduld, het adviseren van degene die de ander onrecht heeft aangedaan, dat men ook het vermogen heeft om te incasseren, soms zoals Abu Darda eerder aangaf, Soms is het belangrijk als je ziet dat je partner heel erg boos is. Dan is het belangrijk dat je niet gaat meedoen. Maar dat jij jezelf inhoudt. Dat jij jezelf bedwingt. Dat jij je woede onderdrukt. En voor degenen die denken dat zij natuurlijk heel veel geduld hebben opgebracht. En dat het afgelopen moet zijn met het geduld. Tegen diegenen wil ik zeggen, ik denk niet dat jouw geduld het geduld van Noor heeft bereikt. Noor salam zijn vrouw was ongelovig, Maar dan nog heeft hij het met haar volgehouden. En heeft hij geduld met haar gehad. Jouw vrouw, alhamdulillah, is een moslim. Iemand die gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zeg niet dat jij het geduld van Noor moet hebben, maar ik zeg tegen jou, laat het geduld van Noor een voorbeeld voor jou zijn. Hetzelfde geldt voor Lot. Ook tegen de vrouw zeg ik, stel je voor, als je man jou een keer onrecht heeft aangedaan, dan is het de bedoeling dat jij ook geduldig bent. En denk maar aan de vrouw van Veraan. Deze vrouw die voor het geloof heeft gekozen. En haar man was verhaal, Niemand minder dan verhaal. De grote tyran. En dan nog heeft ze de nodige geduld weten op te brengen. En ze vroeg Allah subhanahu wa ta'ala en dat is de beste oplossing. Als je denkt dat iemand jouw onrecht heeft aangedaan, wend je tot Allah subhanahu wa ta'ala. En vraag hem om het onrecht weg te nemen en jouw gezinssituatie te verbeteren. Zij is een voorbeeld. Zij bracht haar handen omhoog en vroeg haar heer om haar te redden van verhaal, Om haar te redden van het onrechtvaardige volk zoals ze zei. En even voor de duidelijkheid. Het huwelijk dient gebaseerd te zijn op een aantal zaken. Ik heb als eerste aangegeven dat het huwelijk natuurlijk gebaseerd dient te zijn op wederzijdse respect. Het huwelijk is niet dat de man denkt dat de vrouw zijn slavin is. En het huwelijk is ook niet dat de vrouw denkt dat de man haar slaaf is. Het huwelijk is voor elkaar de nodige respect weten op te brengen. Dat is belangrijk. Het huwelijk is dat wij elkaar steunen in het goede. Het huwelijk is dat jij je vastklampt aan de regels van Allah. En gelet op de volgende woorden van de profeet. Hij zegt, mogen Allah een man begenadigen die s'nachts opstaat. Waarom? Om het gebed te verrichten. En vervolgens, en dit is een voorbeeld van een man die natuurlijk zijn vrouw helpt in het goede en zometeen krijgen wij een voorbeeld van een vrouw die haar man helpt in het goede. Hij staat op s'nachts om het gebed te verrichten. Maar hij is niet egoïstisch. Hij wil ook dat zijn vrouw een deel van die beloning krijgt. En wat doet hij? Hij maakt zijn vrouw wakker om mee te bidden. Op het moment dat zij weigert zegt de profeet wat doet hij? Hij komt met een beetje water en besproeit het water in haar gezicht. Langzaam, op een zachtaardige manier. Dus niet dat hij haar eigenlijk, zeg maar, wakker schudt op een heftige manier. Nee, gewoon middels water op het gezicht te besproeien, te besprekelen. En dan staat ze op om het gebed te verrichten. En daarna zegt de profeet, en mogen ook Allah een vrouw begenadigen die s'nachts opstaat om het gebed te verrichten. En wat doet zij vervolgens? Ze maakt haar man wakker. En als hij weigert, dan doet ze hetzelfde. Dan besproeit ze, of besprenkelt zij, zijn gezicht met water. Water op zijn gezicht. Dus het is belangrijk dat wij elk ander helpen in het goede. In het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wederzijds en respect heb ik ook genoemd. Een hele belangrijke zaak. De vrouw is jouw partner, voor de duidelijkheid. Dat betekent, als jij een stap wil ondernemen, dan dien je natuurlijk ook om haar advies te vragen. Om haar mening te vragen. En denk niet dat de vrouw eigenlijk niks in te brengen heeft. Dat is een foute gedachte. Sommige mensen, ik heb wel eens mensen horen zeggen: Je kunt nog beter het advies aannemen van de shaitaan. dan een advies aannemen van een vrouw. Terwijl de Profeet alayhi wa sallam, ons leert dat hij juist om het advies heeft gevraagd van Om umm En het gaat niet hier om een zaak die te maken heeft met het gezin, met het huishouden. Nee, het is een zaak die betrekking heeft op de hele om. Umm. Op een dag kwam hij binnen bij Om umm Mosellem. Hij was boos. En toen Umm Moselema vroeg, wat is er aan de hand op boodschappen van Allah? Toen zei hij, ik heb ze opgedragen om hun hoofden kaal te scheren. Maar ze weigerden allemaal. Een ernstige zaak. Dit heeft zich voorgedaan tijdens het incident van Hudaybiyah. Wat was er aan de hand? De profeet is een akkoord aangegaan of een vredesakkoord aangegaan met Quraysh, Maar hij was gekomen om al omra te verrichten. Maar één... Van de punten die geregistreerd stonden of vermeld stonden in dat vredesakkoord, was dat zij dat jaar moesten teruggaan. Ze mochten geen omra verrichten. Dus ze moesten teruggaan. Ze mochten niet van Korees Mekka binnengaan. Dus de profeet kon geen kant op en besloot om terug te gaan. Maar voordat hij terugging, zei hij tegen de metgezellen: ik wil dat jullie allemaal uit jullie omra-situatie of toestand treden. Hoe doe je dat? Door jullie hoofden koud te scheren. Maar de metgezellen die zeiden, we zijn gekomen om de omra te verrichten. Dat hebben wij niet gedaan. Dus we gaan onze hoofden niet kou scheren. Ze weigerden. En de profeet was ontzettend boos daarover. Hij ging naar binnen. Toen om um moest dat vernam, zei ze tegen hem, de boodschappen van Allah, luister naar Laat iemand komen. Scheer je hoofd kaal. En ga naar buiten. Als ze jou zien, dan zullen ze hetzelfde doen. En de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, die zei niet van je bent maar een vrouw, dus ik luister niet naar je. Nee, de profeet luisterde naar haar. En hij liet zich scheren, ging naar buiten en ze had gelijk. Toen de metgezellen zagen dat de profeet voor hun liep, terwijl hij kaal geschoren was, gingen zij allemaal over door het scheren van elkaar. Allemaal. Dus het advies van een vrouw kan best wel waardevol zijn. Zonder meer. En daarom dient de man ook om de mening van zijn vrouw af en toe te vragen. Vooral als het gaat natuurlijk om zaken die te maken hebben met de kinderen, met het huishouden, met dingen die je in huis haalt, of uit het huis weghaalt, zodoende. Het is ook haar huis, dus je moet haar daarbij betrekken. Een andere zaak die ontzettend belangrijk is voor een geslaagd huwelijk, is dat er ook af en toe gespeeld wordt. Dat er ook af en toe enig vermaak is. Dat er ook af en toe gedold wordt, zoals wordt gezegd. Het is niet zo dat de man altijd heel erg serieus moet zijn. Altijd heel erg boos moet kijken. Hij moet niet altijd in een staat van oorlog zijn. De man mag ook best wel lachen binnen zijn huis. Mag ook wel geintjes maken met zijn vrouw. Mag ook wel geintjes maken met zijn kinderen. Dat maakt hem juist geliefd bij zijn vrouw. Maakt hem juist geliefd bij zijn kinderen. En neem de profeet als voorbeeld. De grote man die ooit op aarde heeft rondgelopen. En toch kon hij het niet laten om af en toe te dollen met Aisha. Hij riep haar bijvoorbeeld Aisha. En hij is een soort afkorting van Aisha. Waarom? Omdat hij haar gerust wilde stellen. Omdat hij met haar wilde lachen. Omdat hij met haar wilde dollen. Dat deed de profeet. Ook heeft hij een keer een wedstrijdje met haar gehouden. Wie de snelste is. Zij won in eerste instantie. Dat was aan het begin van hun huwelijk. Maar ze zegt zelf, toen ik later wat ouder werd en wat zwaarder werd... Toen heeft hij op een dag, hij heeft gewacht totdat ik wat, eigenlijk, zeg maar, wat dikker was, wat voller was. En toen heeft hij gezegd, laten wij het nog een keer doen. Na jaren. En toen, won hij, en toen begon hij tegen haar te zeggen van, nu staat het gelijk. Nu staat het gelijk, zegt sallallahu alayhi wasallam. Ook zegt Nour in zegt al-Ma'ad, dat de profeet sallallahu alayhi wasallam af en toe, als hij naar buiten liep samen met de hijsa, en als ze bij de deur kwamen, begonnen ze elkaar eigenlijk zeg maar te duwen. Wie als eerste naar buiten mag gaan. Was ook dolm bedoeld, sallallahu alayhi wasallam. En ook merkte hij op een dag op dat hij ze heel graag wilde kijken naar Ahabes, dat ze eigenlijk zeg maar, aan het spelen waren in de moskee, met speren. Zij wilde dat zien. De profeet heeft niet tegen haar gezegd, ga naar binnen, de deur dicht. Nee, hij zei kom maar. En hij bracht haar naar de moskee. En ze mocht achter hem gaan staan. Hij ging voor haar staan, zij mocht achter hem gaan staan. En ze keek, terwijl zij haar kin plaatste op zijn schouder, keek ze eigenlijk naar Ahabes, terwijl ze aan het spelen waren in de moskee. Als een man zo is dat hij af en toe dood en plezier maakt met zijn vrouw, dan zal hij ontzettend geliefd zijn bij zijn vrouw. En ook met zijn kinderen, hetzelfde verhaal, dan zal hij ontzettend geliefd zijn bij zijn kinderen. De laatste zaak die ik heb genoemd en die ontzettend belangrijk is voor het huwelijk, mijn beste broeder en zuster, werkelijk, is dat de geheimen die zich voordoen binnen het huis niet naar buiten mogen. En deze woorden zijn vooral gericht aan vrouwen, want die kunnen het soms niet laten om hun vriendinnen, om hun familieleden, op de hoogte te stellen van zaken die zich hebben voorgedaan tussen haar en haar man. Dat moet ze niet doen. Dat is een slechte eigenschap. Alleen maar als er werkelijk een grote probleem is thuis. Die opgelost moet worden. Wat zegt dan Allah subhanahu wa ta'ala? Als bijvoorbeeld de beide partners uit elkaar drijven te gaan. Als er bijna sprake is van scheiding, Dan zegt Allah ta'ala. Dan wordt er één persoon van haar familie naar voren gebracht. En één persoon van zijn familie naar voren gebracht. En die gaan dan met elkaar zitten in de aanwezigheid van de man en de vrouw en die proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. En een ander advies richting de vrouw is dat zij haar moeder, haar vader, haar broers, haar zussen niet bij alles moet betrekken. Iets tussen jou en je man moet blijven tussen jou en je man. De grootste problemen die ontstaan binnen het gezin hebben te maken met deze zaak. Dat de vrouw het niet kan laten om onmiddellijk haar vader te bellen, onmiddellijk haar broer te bellen. Dat doe je alleen maar bij hele ernstige zaken. Maar je moet proberen je eigen problemen op te lossen.